Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort, Zom. zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Ze gaan naar het en die schept verkeer. En oude zei, ze slijmer is En dan roept zij uit, dan kind, de zee, is hier zo fris Ze plaatst het deelt, bij brede zeer, haar vaaier op kom. on Maar plotseling roept ze heel. de zee zit in mijn gaan naar de zand En dit was natuurlijk weer Tante Leen met We Gaan naar Zandvoort. De herkenningsmelodie van het programma ZFM Oud Zandvoort. Geweldig dat u hier allemaal weer luistert. In het binnenland, maar ook in het buitenland. We krijgen reacties uit Canada, Amerika van Zandvoorters die ook daar vandaan naar dit programma luisteren. En dat kan via www.zfmzandvoort.nl Welkom op deze bijzondere zaterdag. Het miezigt een beetje buiten. Uh, er staan veel tenten, want er is een culinair weekend, maar vanavond is het droog en kunnen we allemaal genieten. In dit programma vandaag gaan we praten over het Rode Kruis. En dan denk ik, wie je zou daar het meeste van afweten? Nou, die hebben we gevonden, die man. En het is Bob Arends. De oude Zandvoorters weten zonder meer wie Bob Arends is, want hij is al vele tientallen jaren nauw tientallen nou betrokken bij het Rode Kruis in Zandvoort. Welkom, Bob Arends. Maar, Bob... Ook maar... goedemorgen. Goedemorgen. Bob, maar laten we eerst eens even gaan praten over de geschiedenis van het Rode Kruis algemeen. Want mensen weten dat misschien niet, hoe oud het Rode Kruis al is. Wanneer is het begonnen en hoe is het begonnen met het Rode Kruis internationaal? Nou, dat is eigenlijk begonnen in uh, Oostenrijk. Daar uh, kwam een Zwitserse bankier, Henri Dunant, in 1828, uh, toevallig... Uh, was hij daar getuige van het uh, Franse leger dat daar in uh, Oostenrijk uh, bij de plaats Solferino een slagveld zag. En dat heeft hem zo aangeslagen dat hij gezegd heeft, daar wil ik wat aan gaan doen. En zo is het eigenlijk gekomen dat in het beginsel de heer, uh, de heer Dunant eigenlijk de beginfase van het Rode Kruis heeft gesticht. En, en dan praten we 1863 ongeveer, hè? Ja, ongeveer in die periode, ja. En, en wat betekende dat? Want hij, je zegt, zoals Rino, hij heeft een boekwerk geschreven... en daar uh, heeft hij voorstellen gedaan aan allemaal landen in de wereld... om iets te gaan doen aan die slachtoffers. Nou, hij, <coughs> die denkbeelden van hem die heeft hij hier concreet gemaakt. Door uh, elk land moet een vrijwillige hulpverlening uh, verrichten... En dat moet hij uitrusten en dan moet hij het lesprogramma zodanig aanwenden dat die mensen dus eventueel hulp kunnen verlenen bij calamiteiten. Dus het was meer vanuit het, de, de slachtoffers van oorlogen en dergelijke uh, dat het Rode Kruis is gestart. Juist, dat is, dat is de opzet geweest. Maar hoe komen we dan aan het Rode Kruis? Waarom niet een wit kruis of een groen kruis? Nou, het Rode Kruis dat is dus een, een beschermd... Uh, ge, uh, vlag. En dat is een uh, rood kruis op een wit vlak. En dat hebben ze expres gedaan om, t, aan t, om te laten zien dat wij vrijwilligers zijn. Ja. Maar het was ook een herkenningsteken heb ik begrepen. Voor slachtoffers. Als je gewond Als, lag, dan kreeg dan je, je een, een, een signaal op je borst gespeld. Dan, kon je, dan kreeg je daar een, een, een, een papier met een rood kruis erop op je borst. En dan konden de mensen die konden zien dat, deze, dat het een slachtoffer was... ...en dat die geholpen moest worden. En zo is de hulpverlening op gang gekomen. Dat is ongelooflijk. En dat is allemaal, zeg maar, dus van 1863 ontstaan... ...door meneer Henri Dunant. Ja. Um, dat, dat, dat Rode Kruis dat is natuurlijk gaan uitbreiden. Dat is niet alleen in, in Oostenrijk, Zwitserland gebleven... ...maar het is over de hele wereld gegaan. Dat, ja, inderdaad. Ja, dat laatste gedeelte, dat is in 1910... ...heeft zich uh, dat als een olieflek over veertig landen uh, uitgespreid. En na de Eerste Wereld ontstond het idee om het Rode Kruiswerk ook in vredestijd voort te zetten. Zo ja. is het eigenlijk gegaan. Hoeveel, hoeveel uh, Rode Kruis medewerkers, vrijwilligers, want we praten over vrijwilligers... ...zijn er nu, denk je, in de hele wereld? Nou, dat zijn er wel wat. Hè? Bijna uh, al bijna nou 97 miljoen vrijwilligers In 186 landen. Ja. En uh, hebben we ook nog... Uh, niet alleen het Rode Kruis... Maar de halve maansverenigingen uh, in, uh, in het oostelijk deel van uh, Europa. Die zijn geallieerd aan het geallieerd Rode Kruis. Geallieerd aan het Rode Kruis, ja. Dus 97 miljoen vrijwilligers. Zo wat wel, ja. Dat is ongelooflijk. Ja, is het ook. Maar ik bedoel, wat kan je verwachten? Het is, het is een... Uh, uh, als je dat... Uh, ...over de hele wereld bekijkt... ...dan is het eigenlijk nog maar een klein beetje... ...wat, uh, wat er eigenlijk... Uh, ...wat er eigenlijk aan deelneemt... ...in deze materie. Ja. Uh, wat, wat zijn nu de, de kenmerken... ...van het Rode Kruis? Uh, nou ja, die... Uh, de grondbeginselen. De grondbeginselen, dat is in de eerste plaats... Uh, ...de onpartijdigheid... Ja. ...vind ik, en de neutraliteit. Ja. Je bent dus helemaal... Uh, ...neutraal in deze gevallen... ...en wie je ook voor je krijgt, je helpt. Dat ja. is gewoon je instinct. Wat je naar voren brengt, je bent onafhankelijk. Je hebt op een vrijwilligheid ben je naar, uh, bij, bij de vereniging gekomen. En het is een eenheid. Ja. En dat, is de, dat zijn de belangrijkste dingen. En het menslievendheidsbeginsel is natuurlijk wel uh, hoog in het vaandel. Hè? Dus het is helemaal onafhankelijk van geloof of nationaliteit Nee, dat heeft of er helemaal, ras, heeft helemaal niks mee te maken. Politiek, je komt overal om te helpen. Ja. Dat is het beginsel van het Rode Kruis. Ja. Nou, dat is toch belangrijk voor de luisteraars om dat even weer te weten. Jawel. Ik vind gewoon dat, je, dat als je bij zo'n vereniging komt, dan moet je wel heel goed weten waar je mee begint. Want het, ja. is, het is niet zomaar eventjes van nou, ik, ik ben hier en ik kom wel eventjes helpen. Nee. Dat is er dus niet bij. Je moet wel eventjes een paar papiertjes halen. De grondbeginselen de De grondbeginselen moet je, weten. moet je wel echt even weten. En daar ben je al een paar jaar mee bezig. Ja. We gaan naar het Nederlandse Rode Kruis. Wanneer is dat opgericht, het Nederlandse Rode Kruis? Uh, wat ik begrepen heb is dat zo'n beetje in uh, 1867, 1868 gebeurt. En dus uh, zitten we nu ongeveer op een 145 jaar. Zo. We hebben in Nederland hebben we ongeveer 35.000 vrijwilligers. Ja. En die zijn verspreid over een uh, X aantal uh, verenigingen over het hele land verspreidt. Dat is natuurlijk... Uh... Je praat even over een aantal 35.000 vrijwilligers. Dat ja. is een van de grootste vrijwilligersorganisaties die we in dat Nederland zijn. Uh, ja. Dat kan je wel stellen, ja. Dat Nederland in dat geval wel uh, de grootste organisatie uh, van de, eigenlijk van de wereld heeft. Want ik kan me niet voorstellen dat er bij uh, andere landen een grotere, uh, verhoudingsgewijs een grotere... Uh, Lekbadschap van de vereniging is. En we worden nu elke dag mee geconfronteerd. Want deze week is de nationale collectie collecte voor het Rode Kruis Nederland. Ja. Van 19 tot 25 juni. Vandaag de laatste dag. Vandaag de laatste dag. Dus komt die collectant langs. Even ja. als in blieft, de bus als blieft, doet u Alsjeblieft doet u even mee. We gaan even naar de muziek luisteren.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 More than enough for me and you I'm rich with love, a millionaire I've so much, it's unfair Why don't you take a share? Just help yourself To my lips, to my arms Just say the word and there you Just help yourself in my heart your smile has opened up the door The greatest world that exists in the world Can never find what I can give So help yourself to my lips, to my arms And then let's really start to live Just help yourself to my lips, to my arms Just say the Nu luisteren we naar het nummer van Tom Jones met Help Yourself. Niet helpen in de lijn van het Rode Kruis, want het Rode Kruis wil juist helpen. En daarvoor zitten we dus bij dit programma. En uh, Pieter gaat verder met uh, meneer Arens over het Rode Kruis praten. Pieter. Kort Draaier, wat heb je weer een uitstekende muziekkeuze? Vind je het leuk? Ja, ik vind het leuk. Ik het meest. Ik ben zo blij dat jij ook weer de techniek doet. Dank je wel. Eh, eh, lieve luisteraars, we zijn eh, aan het praten met eh, Bob Arends over het eh, Rode Kruis. We hebben in het eerste stukje eerst gepraat over het internationale Rode Kruis. In 1863 opgericht, mede op initiatief van de Zwitserse bankier Jean-Henri Dunant. En daarna hebben we gepraat over het Nederlandse Rode Kruis. En dat deze week een collect is die zeer wordt aanbevolen door een ieder. We gaan nu... ...praten met Bob Haans over... ...de Rode Kruis afdeling Zandvoort. Bob. In eerste instantie wil ik... Uh, ...dokter Drent bedanken... ...voor uh, de telefonische uh, benadering... ...dat ik heb mogen... Uh, ...krijgen van hem... Uh, ...om in zijn archief... te neuzen van wat er al die tijd... Uh, ...in Zandvoort heeft gespeeld. En ik heb ook delen van... ...archiefdelen van... Uh, ...Kost van der Linde... Uh, ...nee, Kost van der Mei. ...en Ariloos heb ik ook in mogen zien. En daaruit heb ik dus uh, mogen putten om uh, het komende half uur... Uh, ...te vertellen over de beginselen van de Zandvoortse Rode Kruisafdeling. Nou, laten we maar bij het begin beginnen, uh, Bob. Uh, ik, ik heb begrepen dat in, in 1935 het allemaal een beetje is gaan lopen. Ja, er is een toenmalig uh, voorlopig een bestuur uh, bij elkaar gekomen om de beginselen te doen, om een Rode Kruisvereniging te doen ontstaan in Zandvoort. Weet je ook wie daarin zaten? Ja, dat was mevrouw Leen, de heer Loogman, de heer Klein, meneer Van der Meij en meneer Krammerdam. Piet Van der Meijen, neem ik aan. Ja, Piet Van der Meijen. En uh, dat was een voorlopig bestuur? Maar... Dat, was, dat was een voorlopig bestuur en in 19... 16 mei 35 ja. hebben we een openbare vergadering ge georganiseerd in het monopol. En, en wie, werd, wie werd toen officieel in het bestuur gekozen? En toen werden officieel in het bestuur gekozen de heer Loogman als voorzitter, de heer Klein Senior Vicevoorzitter, de heer Brokmeijer Junior als planningmeester, mevrouw Loving, mevrouw Leen. ...en de heer C. Keur als commissaris. Dus 1935... 16 mei 35 is dat geweest. Dan praten we nu over 76 jaar geleden. Zoiets, ja. Dat kan je wel stellen, ja. Toch belangrijk. Ja, we hebben een lang, langdurige vereniging gehad. Een ja. goede vereniging. Ja. Na de oorlog zeker. Ja. Um. Wat doet de rennersbrigade daar nu bij? Want ik heb er geen. Nou, het, die... het punt is gewoon dat uh, in eerste instantie werd een oprichtingsvergadering gepleegd, vanwege het feit dat, uh, dat ze dat nodig vonden. Dat was op, op voorspraak van uh, burgemeester van Alphen. Die had dan dokter Frazen. Die was uh, uh, bestuurslid en, uh, van de uh, uh, reddingsbrigade. ...en daar aan hem werd gevraagd... ...of hij niet de helpende hand kon bieden... ...om Zandvoort... ...een Rode Kruisvereniging... ...te doen. Oprichten. O oprichten. En zo is het gekomen dat... Uh, ...dokter Van Vrazen. ...die heeft toen uh, negen... ...leden... ...van uh, de... ...rellegebrigade... ...bereid gevonden om ook lid te worden... ...van de Rode Kruisvereniging. En die mensen... Die hebben in 1939 hun examen. EHBO, CQ. Gewonde zorg onder rampomstandigheden gedaan. En die zijn alle geslaagd. Kan je wat namen noemen van die Ja, dat kan ik zeker. Ik, ik zie hier bijvoorbeeld een naam staan: meneer Baars. Ik heb, hier, ik heb hier de namenlijst ja. en dat is de heer Jaap Kraaienoord Engel Keur, Henk Baars August Frank heer van Keukeler, dat was een bakker ja. Willem van der Meij, een schoenenfabrikant ja. Kors van der Meij Willem van Koningsbrugge en Arie Loos Onze allerbekende Arie Loos Onze allerbekende Arie Loos Die haalde zijn EHBO in 1939 In 1939, ja Dat ja. was de, de, negen, de negen groep ja. Die, dat, die dat examen gedaan hebben. Ja. En dat zijn alle geslaagd. Ja. En toen werd er gezegd van nou, nu hebben we negen mensen. En dat is precies genoeg om een werkelijke kolonie op te richten. Stop. Wat is een kolonie Een kolonie is een vereniging van eh, onderdelen. Onderdelen die gezamenlijk de kolonne eh, be, be, maar hoe verhoudt zich dat met de afdeling Rode Kruis Zandvoort? Nou, in het Rode Kruis Zandvoort heb je ook onderafdelingen. En die vallen allemaal in die kolonnen. Dus daar hebben je bijvoorbeeld de welverdienst. Ja. Ja, en je hebt ook de jeugdopleiding enzovoort. En die, die EHBO-cursussen worden verzorgd En de opleiding voor uh, ver, uh, als je verder wil. En uh, hebben ze tegenwoordig hebben ze het zover dat het zelfs een Sigma-team oplevert. Ja. En dat... ja, daar kom ik straks op. Maar even terug naar die tijd, 1938, ja. 1939. Ja. De, de kolonnen, mede door leden van de Zomervoortse ja. ja. opgericht. Ja. En die had het meteen druk, want er werd een Grand Prix verreden op het circuit. Ja, dat is het dat is ook geweest, ja. Maar in waren... eerste instantie eerste instantie was het zo dat. Er werd wel, er werd wel een, op het circuit in 1939, in de zomer van 1939, werd dat wel gehouden. Maar. De kolonne Zandvoort heeft toch de hulp in moeten roepen van de Rode Kruisafdeling Halem. en die hebben toen assistentie verleend omdat zij veel verder waren dan Zandvoort. Zo. Vandaar dus dat zij dus in die eerste races ook het Haalums gebeuren allemaal erbij betrokken hadden. Ja, ja, ja. En dat gebeurt eigenlijk nog steeds. De vereniging is van die... Nou, dat, dat er uit andere verenigingen... altijd mensen naar ons kunnen komen... om dienst te doen. Precies. CQ op het circuit, CQ ergens anders. Gaan we gaan weer even terug naar die tijd. Hoe waren jullie herkenbaar... dat Rode Kruis, voor de oorlog? Want uh, nou, was er was nog geen pakken... Nou, er... Dat was, dat was met, een, met een armbandje... met een Rode Kruis erop... en dat was, dat was genoeg. In je burgerkleding maar kreeg je die armband. En er was er zelfs nog een keer... op een gegeven moment was het ook nog zo... dat er... En een pet een, een baret werd verstrekt met een witte band en een zwarte band en als je een witte band had dan was je gewoon helper en als je een zwarte band had dan was je leidinggevend Zo. dat was het enige verschil wat er bestond en voor de rest hadden we gewoon een armbandje met een rode kruis op oké, okay, we gaan weer even naar de muziek Dan uit 1939, het jaar van de oprichting van het Rode Kruis Zandvoort. De Beer Barrel Polka van het Wilklee Musette Orchestra. Het klinkt weer lekker, Koor. Uh, goedemiddag, uh, luisteraars. Uh, we zijn bezig met het programma ZFM Oud Zandvoort. Vandaag de gast Bob Aarens en we praten over het Rode Kruis. We hebben in de eerste twintig uh, minuten gepraat over een stuk geschiedenis. Van de oprichting van het Internationale Rode Kruis, het Nationale Rode Kruis en de oprichting van de afdeling Zandvoert. En eh, er is natuurlijk veel meer over te vertellen. Maar Bob, laten we eens nu eens beginnen over het Rode Kruis na de oorlog. Zeg maar vanaf 1945. 1947. Wat kan je erover zeggen? Nou, bij uh, de uh, 12,5 jaarlijk bestaan van de Vereniging hebben we een uh, feestavond gehad in het uh, feestgebouw Zomerlust. Ja. Tegenwoordig het circusgebouw. Ja. En daar is, daarna is er, er nog een aparte bijeenkomst geweest in 1950. En toen hebben we een nieuw bestuursvoorzitter gekregen in de, in, de, in de naam van uh, meneer Jung. Die naam is niet heel bekend. En dat is zeker een bekende. En toen is ook meteen van start gegaan de welverdienst. Onder leiding van de dames De Graaf en Van Schie. Kan je iets vertellen over die welver? Wat, wat is dat precies? Nou, welver is eigenlijk een onderafdeling uit de kolonne. Die uh, verzorgt uh, uh, middagen, soosmiddagen voor oudere mensen. En uh, ook uh, wel met, uh, met haken en breien en dergelijke dingen. Dat ze, dat, wordt, uh, dat ze echt bezig zijn. Dat de mensen uh, bezig gehouden worden. Want er zijn natuurlijk een hoop uh, dames in, en zo ook in het in een, uh, tehuis in de tuinen. ...wordt ook een, uh, meestal op een dinsdag of op een donderdagmiddag... ...wordt er een voor georganiseerd... ...en daar is de welvaarddienst ook bij betrokken. En dat is nog steeds? En dat is nog steeds, ja. Dat gaat nog steeds door, ja. Maar ook vakantietochtjes? En, en... Die hebben we ook. En uh, de, bij de welvaarddienst... Uh, ...toen de tijd was uh, Ellie Keur... Ja. ...onze welbekende Ellie Keur... ...uit de Halemestraat... ...die is daar uh, ook uh, bij uh, uh, aangesloten geweest... ...een tijd... ...en die verzorgt nu tegenwoordig de vakantieprojecten. Leuk. We gaan even terug naar die 1950. Want uh, die Arjen Loos noemde je daar dus straks... Ja. ...die is wel cruciaal geweest in het hele bestaan van de Rode Kruis. Ja, want hij is uh, uh, uiteindelijk in die periode... Is hij, uh, na de oorlog is hij dus plaatsvangend commandant geweest... ...en later zijn er bij die uh, negen leden die er toen al waren... Zijn daar nog eens uh, nodige dames en heren bijgekomen? Onder andere de familie van Bremen, de familie Hamburger, Fotozaak, Nel Trol, mevrouw Doornenkamp en de heren van Bremen, Hamburger, A Agen Jouwkes, Bert Reurts en de familie Bos. En Dick Doornenkamp, kan ik me ook en herinneren? En Dick Doornenkamp, die was er ook bij, ja. He? Die staat ook op de lijst daarvan, ja. En in diezelfde periode is er, is er ook een begin gemaakt om het circuit aan te leggen. Delen van het circuit die werden aangelegd met de puin wat overgebleven was uit de oorlog. Van de afgebroken huizen en de hotels langs de Zerrib stonden. En die werden dus gebruikt om de onderlaag in te leggen in, het, in de duinen om daarop het circuit aan te leggen. En dat is dus toen de tijd geschied. En wat was de rol van het Rode Kruis op het circuit? Nou de rol van het Rode Kruis op het circuit was namelijk voor, in eerste instantie het, het hulp verlenen bij eventuele ongelukken hè, en calamiteiten. Dat is dus de opzet. Maar uh, het circuit heeft toen de tijd uh, door middel van de burgemeester, hebben ze een, een clausule moeten tekenen dat ze ten allen tijden... Dat het Rode Kruis in zou schakelen bij races. Vanwege het feit dat er ongelukken zouden kunnen gebeuren. Ja, en dan heb je die hulpverlening hard nodig, natuurlijk. En ja, maar maar zo het... is het gekomen dat wij ook dienst op het circuit maken. Maar als ik naar het begin kijk uh, van het circuit en de inzet van het Rode Kruis. en je vergelijkt het maar nu, dan was het armoedtroef voor ja, de Rode Kruis. Dus eerst begonnen ze met een tentje. En uh, we werden hier en daar wat, werd, werd wat mensen neergezet en dan moesten we maar kijken hoe het uh, zou verlopen. Ja. En we kregen een kist mee met uh, verbandmiddelen en uh, bekijk het maar. En dan kon je opzitten, anders mocht je in een duimpje zitten. Ja, zo was dat ja. En, en... en we hebben van de gemeente toen de tijd ook, toen uh, de baan eenmaal groter werd gemaakt. Hebben we ook uh, die speciale karretjes, uh, die uh, rustkarretjes gekregen. En toen konden we baanposten inrichten. En dat is van Lieverlee is dat uh, zo gegaan tot de jaren 85, 84, 85 en toen werd het opeens uh, werd het afgeschaft want toen werd de, de, kwam de Formule 1 niet meer terug. En uh, toen hebben ze dus in plaats van pla uh, baanposten, hebben ze dus uh, de baanposten uh, ingekrompen en die hebben ze weggehaald en dan konden we het alleen maar vanaf uh, de kant doen. Jij hebt ook daar dienst gedaan als baanpost? Ik heb dienst gedaan als baanpost, inderdaad. Ik Wat heb, heb je al... meegemaakt? Ik heb, ik heb van de Wiechtel het graf meegemaakt. Vertel eens over je eerste, uh, eerste belevenis op het circuit. Nou, De eerste belevenis op het circuit dat was uh, het feit dat ik bij uh, motorraces stond in de tasje En de eerste die ik uh, mocht, uh, mocht oprapen dat was uh, Wil Hartog. Maar die leeft nog onze steeds. Bekende, onze bekende, welbekende wel, wel, wel Witte Reus. Maar hij leeft nog steeds. Ja, hij leeft nog steeds, ja. Maar het, hij had toen op dat moment in de tassenbocht dat hij onderuit ging, had hij een gebroken enkel. En we zetten hem in de ambulance. En het eerste, wat hij bij, toen hij bijkwam, was het eerste wat hij zei, waar is mijn fiets? En toen begonnen we kostelijk te lachen. Want toen dachten we bij onszelf, waar is hij mee bezig? Ja. We gaan weer even naar de muziek luisteren. Op de stilte straf van zandvoet aan de zee En zag naar bos een grote kist die in de branding leeg Ik viste hem op en kijk er eens in weet een je wat ik zag Ik zag een knaap van hem die in dat kistje lag Oh, ik zag een knaap van hem die in dat kistje lag Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter dan En peddelde ermee naar huis en gaf me aan de vrouw Die kreeg het om de zenuwen en liep eruit en vlug Zij smeren nam het diep en komt nooit meer terug Oh, zij smeren nam het diep en kon nooit meer terug Ik dacht wat moet ik nou gaan doen, toen kreeg ik een idee ik maakte er een pakje van en nam de zaak weer mee. Toen ging ik naar het politiebureau, maar het stelde me teleur. Want keek ik keek een keer naar die en smit me door de deur. Oh, keek ik keek een naar die en smit me door de deur. Toen ging. De man en zei ze kijk eens hier Ik heb hier heel wat moois voor jou verpakt dit bakpapier Maar weet je wat die volle man deed? Die zei pak uit die kop Maar nauwelijks zag hij die. Of hij ging op de loop Oh maar nauwelijks zag hij die. Of hij ging op de loop Zo was ik veertig jaren lang in weer en wit op jou. Maar waar ik met mijn toch kwam geen mensen die het hebben wou de einde raad nam ik een besluit en ging naar oma Jan Die schrok ze van niet en brulde niks ervan Oh, die schrok ze dood van die, en brulde niks ervan En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal Maar wat is nou voor u en mij, daar de, de moraal Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding blijft Blijf altijd af en zo'n je raakt hem nooit meer kwijt Goh, blijf altijd af ons Je raakt hem nooit meer kwijt Blijf altijd af en Je raakt hem nooit meer kwijt Goh, blijf altijd af en Nou, Pieter, die ken je voorstel wel, dat is uh, orkest zonder naam, hè? maar het ging over een ding. Maar... Een kistje of zoiets. Een kistje he? op het strand. Ja, en, ja dat was een toestand, jongen, die tijd, dat wil je niet weten. Ja. <laughs> Toch leuk. Toch leuk. Luisteraars, dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. En we praten met Bob Arends over de geschiedenis van de Rode Kruis afdeling Zandvoort. Bob, jij kwam als jong jongetje, trouwens, je ziet er nog steeds jong uit. Ja, dankjewel. kwam je op het circuit in je pak. En uh, ja, daar word je dan geconfronteerd. Met ongevallen. Dat klopt ja. Wat was jouw vuurdoop op het circuit? Eh, nou, mijn vuurdoop was uh, motorraces. Ja, dat zei je net, met een toch. Met een toch ja. Maar je hebt ook andere. Ja, ik had. heb ook motor, uh, autoraces meegemaakt en die waren minder leuk. Vertel? Die, nou, dat was dus op een gegeven moment, uh, in het midden van het seizoen, alweer de Formule 2. En uh, toen kreeg ik uh, als taak die dag uh, de ambulance-dienst. Dus dat wil zeggen dat ik op de ambulance zat. En rijden of verzorgen? Rijden, rijden, niet verzorgen. Dat was de verpleegkundige, ja. meneer Tijken. Die zat bij me. En afijn, de races gaan van start en op een gegeven moment er ongeval werd, ge, werd gezegd. En of we maar even op de baan wilden komen naar het schijfvlak. Want daar kregen we dus wel te zien wat er aan de hand was. Nou, wij zijn dus naar de, naar de baan toe gegaan. En die coureur, die hebben ze door middel van met de OK mensen hebben ze die uit de wagen gekregen. En die hebben we op de ambulance gezet. En de dokter die was erbij, en die zei op een gegeven moment tegen mij van meneer Arens, We gaan niet stoppen als we onze normale procedure naar het gebouw brengen, maar we gaan gelijk door. Geef dat maar meteen door naar, het de, naar de politie en dan kunnen die het ziekenhuis opbellen. En zo is het gebeurd. Dus dat was mijn vuurdoop bij de dienst. Het was de eerste keer dat ik op de weg zat. Met sirenen. Sirene en toeters en bellen en weet ik wat allemaal. Motoragent voor, motoragent achter. En uh, rijden naar het EG. Toch een belevenis. Een belevenis op zich, ja. Want toen ik terugkwam, toen was ik, was ik helemaal zeiknat. En toen zei mijn vrouw tegen me... God, hebben ze je in de zingel in de geslingerd. Ja. Want ik was door en door van het zweet. Ja. Ik had dat niet meer. Ja. Dus ik heb meteen schone kleren aangetrokken toen ik terugkwam. En het was om een uur of drie, half vier, waren we terug. En uh, om vijf uur kwam er een telefoontje binnen van uh, de coureur, is toch overleden. Ja. Maar je hebt ook mooie momenten meegemaakt. Oh, jawel. Zeker weten. Dat heb ik ook, ja. Lachen? Ja, lachen, gieren, brullen, ja. Met achteruit rijden, bijvoorbeeld. Vertel. <laughs> nou, dat was, dat was uh, geëngazeerd in, uh, in, in een of ander... Uh, evenement op het circuit gebeuren en dan hadden ze het achteruitrijden uh, uitgevonden en dat werd uh, met oude dafjes werd dat gedaan en het commentaar werd geleverd door André van Duin nou als je dat, uh, als je dat dan ziet, in eerste instantie ben je stom uh, uh, met stomheid geslagen want dan bekijk je het en denk je, ben ik nou lekker of hoe zit dat eigenlijk hier en dat was, uh, nou, het leken wel iets die, uh, die daar uh, naar beneden kwamen vanaf de hunse rug mochten ze dan starten. En dan kwamen ze zo achterom en er zo het rechte stuk op. Nou, jongen, en uh, de, de een ging nog harder in de vernieling dan de ander. En uh, een koppeltje duiken en weet ik wat allemaal. Wat ik maar denk. geen gewonden? Nee, het kwam er allemaal goed vanaf. Het is, het is een raadsel hoe dat gebeurd is, maar er was geen enkele gewonden bij. Toch leuk, hè? Jawel, dat zijn wel leuke dingen die tussendoor zijn geweest. We, we, we gaan weer eventjes verder. Uh, Arie Loos bijvoorbeeld. Uh, ja. Die in 1939 in het bestuur komt. Ja. Mijn eerste EHBO-les heb ik gehad van Arie Loos. Dat klopt, dat kan. Die man heeft zijn hele leven alleen maar EHBO-les. Hij, uh, ja, hij, uh, hij is toen ook uh, plaatsvervangend commandant geweest. In ja. de periode van uh, Enzinger En later... Wie is Ensinger? Uh, dat was dokter Ensinger. Uh, na dokter Fraassen ja. zijn er verschillende anderen... Uh, leidinggevende commandanten geweest, onder andere dokter Enzinger, ja. dokter Vlieringa en dokter Drent. Ja. Dat was de laatste die ik heb meegemaakt, zelf ook meegemaakt. En als plaatsvervangende commandanten heb je en volgens... uit die periodes achter elkaar. Arie Loos... met juffer Bosman, later Joop Jansen en Nol van Wennekom. Die zijn dan de plaatsvervangende commandanten geweest op dat moment. Maar Arie Loos was toch ook cruciaal. Ja, want kijk, het punt was namelijk dat. Uh, de moest, uh, buiten het normale weekendprotocol. Uh, uh, werden er natuurlijk door de week ook het een en ander gedaan. Nou, en Arie Loos, die was, uh, was toen uh, gepensioneerd, al vroeg gepensioneerd. en die nam dat uh, dan waar. Dus die ging op de door de weekse dag, als er op het circuit wat te doen was. heeft hij uh, daar dienst gedaan voor het Rode Kruis. Ja. met behulp van deze en gene die dan op dat moment ook vrij waren dan zaten ze met z'n twee of met z'n drieën op de post en, uh, in, um, uh, om bijstand te verlenen aan, uh, met een dokter erbij altijd die was er altijd een dokter die werd dan ingehuurd en, uh... maar Bob, er is een hoop veranderd oh, ja. ik heb van uh, Arie Loos nog de EHBO gehad hoe ik iemand uh, weer tot leven kon brengen als hij verdronken was de flink met zijn armen te zwaaien. Ja. En dat mag niet meer tegenwoordig. Nee, dat, dat gaat tegenwoordig heel anders. Ja. Ja. Dat, is, dat, is niet meer, dat is niet meer te vergelijken. Maar dan zie je dat zo'n oranje kruisboekje toch enorm veranderd is. In... Ja, dit is in de jaren is dat, is dat zodanig bijgepast van de 11e druk. Het is nu de 23e druk of zoiets. Ja. En er zijn zoveel aanpassingen geweest. Dat, dat is, dat is niet, met, uh, niet met precies te achterhalen wat dat allemaal uh, teweeg heeft gebracht. Dus het is maar dat goed is... dat je elk jaar eigenlijk moet herhalen die wil je Wil je goed beslagen ten ijs komen. Dan moet je zeker één keer per jaar. Of die, die vijf of zes lessen voor de herhalingscursus. Die moet je doen. Ja. En dan weet je precies. Daar ben je helemaal bij. En dan weet je ook precies wat, er, uh, wat de handelingen zijn weer. Is het allemaal weer een beetje opgefrist. En ook wat de laatste nieuwtjes zijn, hè, op het gebied van uh, reanimatie. We gaan even naar het, het materieel toe van het rode Kruis want uh, jullie kregen een eigen pand aan de kanaalweg. Uh, dat, dat, was, was, dat was de vroegere woning van de Loosse familie. En mag er zijn en en een garage. Dat klopt, ja, dat klopt, ja. Daar stond de Volkswagen. Die stond. Uh, Hadden jullie een Volkswagen? Volkswagen. Uh, uh, ja, dat ambulance. was ambulance. Ambulance, ja. Oké, okay, maar er werd ook het materiaal opgeslagen. En er werd ook het materiaal, eventueel reservemateriaal. Hè? En, en uh, van, uh, van uh, de kwam je dus, had je dus uh, brancards nodig en bedden. En dat stond daar opgestel, op, opgeslagen. Totdat er op een gegeven moment een nieuw pand komt. Waar jullie nu zitten. Ja, dat is uh, de oude school. Hè? Ja. Achter, achter, de, achter de Beekmanstraat. Ja. En dat is... is uh, dat hebben we toen gekregen door middel van uh, meneer Van Kaspel die zat in de raad en de school die werd opgegeven. en toen werd, zei Van Kaspel nou moet je luisteren, dat, uh, dat pand dat is van gemeentewegen dat kunnen we mooi gebruiken voor het Rode Kruis en dan verkopen we dus, uh, Kanaalstraat en dan kopen we daarvoor een deel van uh, de school en, dan krijgen we ook, en toen kregen we van uh, de EMM, kregen we de schuur ...in de Beekmanstraat. Die mochten we ook meteen gebruiken. Dat is mooi. Ja. Dus, en dat magazijn is nu in de Beekmanstraat. Burgemeester Beekmanstraat en uh, ons leslokaal enzovoort enzovoort... ...wat daar nu aanwezig is... ...dat is op de... ...hoe heet het? Op de... Ja, ik kan er niet opkomen, maar ik weet welke straatje bedoelt. Ja. <laughs> ja. Ik, kan er even, ik kan er even niet opkomen, maar, maar goed. Maar we weten het allemaal. Ja. We gaan even naar de muziek. Oh, oh, hier ben ik geboren en lauwer door die Straße. Dat ik aan Holland spreek, dat zal je niet verrassen Ik moet die weg, geloof me, daar ga ik in slagen Duim omhoog en wachten op een lekker stuk met snelle wagen De zon die schijnt, of wil ik hier vandaan? Want in de verte komt de zomer eraan Het tij gaat keren en je weet wat ik bedoel mm -hmm. En hoorden wij weer door de moffel verspoeld Was de Duitser toen tevreden met een blok beton Nu eist hij zijn vrouw in Zandvoort Of zijn hartpensioen Die hunker naar die bunker is al lang voorbij En kijk ze lachen naar het bordje Zie maar vrij En de moff zit het liefst in een huis aan zee Als het kan met privat parkplaats Voor zijn BMW. Zijn kinderen graven Vol met wij. Maar niet vragen Een Duitser die is door op zee en strand Oeh, komen speciaal daarvoor naar Nederland Maar diep van binnen doet het heel veel pijn hmm, Want dit had allemaal van hen kunnen zijn Maar de Duitser is volhardend en hij kent geen stop Beetje bij beetje koopt hij Holland op Recent essent en dat smaakt dus naar mij. Zee dat blijft in ons beheer. En de mof zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan met privaats parkplaats BMW. Zijn we kindergraven kuilen op ons mooie strand. Mm, kijken vol met moet richting Engeland. Yeah Het is alles zee. En de mof zit het liefst als het kan met privat park voor zijn BMW, zijn de mezelf met de rakken naar de maan. En dat was het uh, parodienummer van Erik Jan Roosendaal met uh, het Huis aan Zee. gaat over Zandvoort, wist ik ook niet, pas ontdekt. Nou, leuk. Ja. Af. Iets voor het genootschap Oud Zandvoort. Nou, ik denk qua tekst niet helemaal, maar. Oh. <laughs> aan jou het woord, Pieter. Dankjewel, Cor. Uh, dames en heren, luisteraars, we zijn uh, aan het praten met uh, Bob Arens over de Rode Kruisafdeling Zandvoort. En uh, we komen zo langzamerhand een beetje in het heden van het Rode Kruis. Uh, overigens, we konden net niet op de straat komen waar uh, het huidige Rode Kruisgebouw staat. Maar dat is de Nicolaas Beetslaan natuurlijk. En uh, het Rode Kruis Jozef de, Jozef de, uh... was vroeger de Jozine van de Endeschool. Uh, beste Bob, Rode Kruis, Je hebt mij enthousiast gemaakt. <laughs> kan ik ook lid worden van het Rode Kruis? Dat kan zeker wel. Het is alleen zo dan. Uh, je, mag, uh, je kan lid worden van de uh, vereniging. Maar dan moet je wel eerst even je EHBO-papiertje halen. Oké. Okay. En mag ik dan ook op het circuit staan? Dat kan ook. En wat moet ik daarvoor doen? Want dan heb ik wel een gratis kaartje natuurlijk voor elke race. Mm, dat zou kunnen. Maar dan, moet je, en dan komt het ook alweer op het feit dat je meegaat met ervaren mensen. Maar je moet wel eerst je EHBO-papiertje halen. Het blijft nog steeds staan. ...en meer niet... ...ik hoef alleen een EHBO te halen... ...en dan mag ik in het schijflak staan... ...of onder de ...dat Rutteburg. zou kunnen, ja... ...maar ik zou dat even met, toch wel met ervaren mensen doen... ...want het is niet eenvoudig... ...en trouwens tegenwoordig is het niet meer zo... ...dat de mensen op de baan staan... Oh. ...want ze zijn tegenwoordig is het zo dat... ...het de, de circuit heeft een eigen doktersafdeling... ...en hulpverleners... ...allemaal verpleegkundigen en doktoren... ...en ze doen de, de baan zelf... En de Rode Kruisers die doen alleen nog maar uh, het publiek. Buiten de hekken? Buiten de hekken, ja. Buiten de vangrails? Buiten de vangrail, ja. Maar het Rode Kruis werkt niet alleen op het circuit. Maar, uh, nee, het nee, nee, nee. Zij uh, doen ook uh, sportwedstrijden bij, uh, bij voetballen en bij hockey en bij uh, atletiekwedstrijden. Noem maar op. En jullie zijn heel breed georiënteerd, want jullie schakelen ook de jeugd in. Dat klopt, ja. Wij hebben een jeugdafdeling. Ja. Die je dus uh, voor de jeugd uh, cursussen verleent. En uh, daar zijn dus uh, een paar uh, mensen bij uh, betrokken. Ja. En dat is dus uh, en, heel en goed ik, uh, georganiseerd. En ik kan voor elke cursus bij jullie terecht, heb ik begrepen. Ja. Niet alleen EBO, maar ook reanimatie. Dat hebben wij ook, ja. En, en hoe doen jullie dat, die reanimatie? Nou, daar is een, drie, uh, een driedaagse cursus voor. Die kun je dus uh, volgen en dan krijg je uh, precies uh, te, te horen hoe we tegenwoordig uh, tegen een uh, reanimatie aankijken. Hoe constateren we dat? En um, het zijn niet meer een stuk of drie, vier punten, maar er zijn er meerdere. Uh, waar kan ik me aanmelden bij het Rode Kruis? Is dat een, een, een WWW? Rode Kruis afdeling Zonvoet, neem ik aan? Dat zou, uh, dat maar... zou ook, uh, ook kunnen zijn. Maar je kunt ook uh, de mensen benaderen die dus uh, van, het, zelf van het Rode Kruis zijn. Die de kunnen... opleidingen. Ja, En de opleidingen. En de opleiding is... En dan kijk ik even mijn aantekening. Dat is uh, Martine Joustra. Die ken ik. En dat uh, die... Uh... Die, die zou je kunnen benaderen via telefoon of, of uh, via de WWW, ja. Zandvoort. 5730297 en dan krijg je informatie over opleidingen dat voor klopt, RBO ja. Ja. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. enzovoort Ja. Nou, dat is belangrijk. Um, jullie uh, zijn begonnen met een busje en met tentjes en dergelijke. Ja, ja. Maar als je het nu ziet, ik zie ambulances, zei je. Dat is ook alweer geweest. Oh, dat is ook alweer geweest, de ambulances die zijn, die zijn er niet meer. Ze hebben hun diensten gedaan en we hebben tegenwoordig hebben we een, een gewoon een simpel voertuigje. Ja. En daarmee de, gaan, we na, gaan ze naar het uh, circuit gebeuren en dan uh, wordt er hulp verleend. En het zijn meestal wel een stuk of vijf, zes, zeven, soms acht mensen die daar uh, dienst gaan doen. Oké, okay, en ik zie, ik zie nog wel een grote bus rondrijden. De, en dat, ja, de maar PAN, noemen ze dat. Als ja, ze maar heet. dat is personeelsvervoer. Ja. En daar worden dus mensen mee naar bepaalde vakantieorden gebracht. Dat gebeurt nog steeds? Dat gebeurt nog steeds, ja. Geweldig. En dat kan dus, op, dat kan dus altijd aanvraag gepleegd worden... om voor een vakantie in aanmerking te komen bij een, een van de, de huizen van het Rode Kruis... Heel goed, we gaan nog even naar de muziek. Ja, ja. Vie, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Vie, via, via. neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do do do do do chip do do do do do do do boom, chip boom, do do do do do do Via, do via.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 nu luisteren we naar Paolo Conte en het uh, nummer is wel bekend als het Bavaria reclame liedje. Nou, reclame is er zo meteen tijd voor. Want het zit er al weer bijna op, Pieter. Ja, het gaat snel uh, kort draaien. Het gaat heel snel. Maar het is ook interessant, want we zitten hier met een man... die zijn hele leven zo'n beetje in dienst heeft gestaan voor het Rode Kruis Zandvoert. En uh, Bob Arends, uh, uh, 35 jaar actief voor het Rode Kruis. We gaan uh, na het laatste blokje, uh, Bob. Op uh, 22 januari van dit jaar werd het Rode Kruisgebouw heropend... naar een grondige verbouwing. Ja. Uh, het ziet er prachtig uit. Ja, het, het was een hele verbetering, ja. Want uh, we hadden dus uh, een tekort... aan uh, keukenruimte onder andere... en toiletruimtes. Dus dat hebben ze heel goed opgelost. Bob, kort en krachtig... afdeling Zandvoort Rode Kruis... wat kan ik daar allemaal vinden? Nou, daar kun je dus uh, een... Uh, uh, de welverdienst kan je daar vinden. je jeugdopleiding kan je daar vinden. En of, uh, ook opleidingen voor uh, grote mensen. Ja. En de hulpverlening zijn van, van diverse uh, evenementen in het, uh, rond het dorp. En ja. uh, het bestuur, wat, uh, wat tegenwoordig nu zit... ...is als volgt, hele Wiedijk, de secretaris. Wat is die, hele Wiedijk? Dat is de voorzitter. Ja. En de secretaris is uh, Loes Reinders... ...en de penningmeester is Jaap Molenaar... ...en dan heb je vier taakvelden... ...en die zijn dan wel... ...de sociale hulp in nationaal verband... ...en dat is uh, met vakantieprojecten erbij... ...en dat doet Ellie Keur... Ja. ...de jeugdopleidingen die worden verzorgd... ...door Marion Schouten en Lisette Strijder... ...en de opleidingen worden gedaan... EHBO, hbo zowel als GOR... ...zowel als uh, Sigma... Ja, uh, ja, je Martine. gooit nu wat termen dus door. Waar staat GOR en SIGMA voor? Nou, GOR staat voor gewonde zorg onder oké okay. En de SIGMA die staat voor uh, dienst doen in, in rampensituaties. In rampen okay. En wie doet dat? En dat doet uh, mevrouw Joustra, Martine Joustra. Ja. En dan als uh, noodhulp voor het uh, nationale, dat is uh, Willem van Diemen. Nou, ...en dat is dus de taak die hij dus onder andere heeft... ...om mensen te charteren voor het circuit gebeuren. We hebben het bestuur gehad. Ja. Ik ga gewoon op de man afvragen. 35 jaar ben je nu actief bij het Rode Kruis. Nou, 25 jaar mocht ik erbij zijn. En, of 26 jaar ben ik er toen bij geweest... ...en toen kreeg ik van Den Haag kreeg ik een oorkonde... ...dat ik bedankt werd voor de actieve diensten die ik geleverd had... ...want ik was op dat moment was ik 65 geworden... En uh, toen mocht ik wel lid blijven van de Vereniging, maar ik mocht geen actieve dienst meer doen. En uh, act, uh, mijn lidmaatschap heb ik uh, gelopen, uh, gehouden tot en met uh, 2005. Als je erop terugkijkt, op die periode, dankbaar? Ja. Dankbaar. Wel, ik ben al uh, gelukkig erbij dat ik uh, het heb mogen doen. Daar kan, je, kan je het aanbevelen aan andere mensen om ook lid te worden van de Vereniging? Uh, zeker weten, zeker weten, maar ja, het moet in je zitten. Het hulp, moet, het, ja, het, het hulp bieden moet in je zitten. Ja. Het, is niet, het is niet iedereen gegeven om uh, eventjes even maar even lid te worden. Dat, dat is er niet bij. Dat, uh, je moet het wel in je hebben. Om het te willen doen. Jong en oud. Zeker weten. Man en vrouw. Man en vrouw. Maakt niet uit. Welk, uh, welk uh, man of welke vrouw dat ook mag zijn. Of welk kind. En zoals je, als, uh, als, als kind zijnde zou ik zeggen van een jaar of twaalf... Als je bij de laatste de hoogste klas bent van de lagere school... dan zou je dus bij het jeugdhoudwerkhuis kunnen komen. Geweldig. En dan krijg je dus... in beginsel krijg je de opleidingen. En dan krijg je onder andere een brokje verband, leer en wondjes enzovoort, behandeling enzovoort. En dan leren ze, spelende wijs leren ze dus hoe ze, hoe ze dat... Want alles gebeurt rondom het huis. Ja. En uh, daar komen dus verschillende ongelukken in voor, in de vorm van brandwonden of uh, schuren of, of, of blijven vallen. haken of vallen of, of weet ik veel, allemaal wat je allemaal tegen kan komen in, het, in, het, in, het, in en om het huis. Bob, enorm bedankt dat je hier naartoe wilde komen om te vertellen over het belangrijke werk van het Rode Kruis. Ja. We hebben weer wat geleerd van de geschiedenis van het Internationale Rode Kruis, het Nationale Rode Kruis en met name de afdeling Zandvoort. Je hebt er veel werk weer voor verzet en uh, je bent een heel lief mens dat je zoveel werk hebt willen doen voor onze medeburgers. Ik hoor de muziek ondertussen in mijn koptelefoon. Dat betekent dat we aan het einde van het programma zijn. Bob, nogmaals bedankt voor je komst. Ik heb het allemaal graag gedaan. En eh, lieve luisteraars, volgende week hebben we de laatste uitzending voor de zomerprogrammering. Volgende week hoort, kunt u luisteren naar Frik Veldwis, voorzitter van de Wurf. En dan gaan we nog even kijken naar die Wurf. Wat ze allemaal gedaan hebben en van plan zijn te gaan doen. Ik wens u een heel fijn weekend toe. Kort draaien, bedankt voor de techniek en voor de muziekkeuze. Nou, graag gedaan Pieter. Ik wens u allemaal een fijn weekend.